7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaaldasen nieuws over de Filipijnen... en de PvdA is opgelucht naar winst in verkiezingen Friesland. Ook bij Dorald Megens in het NOS-journaal. De PvdA is de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Friesland. Die werden gisteren gehouden vanwege een herindeling per 1 januari. De partij heeft zowel in Leeuwarden als Heerenveen gewonnen. PvdA-leider Samson noemde het een mooie avond... In Leeuwarden is het een hele mooie uitslag. Dat is uh, winst hier, dat is altijd goed. De grootste partij. Dus uh, ik ben heel trots op alle mensen... die uh, wekenlang heel hard campagne hebben gevoerd. Het is uh, een goede avond voor de Partij van Arbeid. In fusiegemeente de Friese Meren won de Friese Nationale Partij. Ook in Alfa aan de Rijn waren raadsverkiezingen vanwege een herindeling. Daar heeft het CDA de meeste stemmen binnengehaald. De opkomst bij de raadsverkiezingen was laag. Alleen in de Friese Meren kwam die boven de 50%. De hulpverlening aan de orkaanslachtoffers op de Filipijnen komt steeds meer op gang. Zo'n 49.000 mensen in en rondom de stad Tacloban hebben een voedselpakket gekregen, meldt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Volgens de VN kan een gezin met een voedselpakket een paar dagen vooruit. Vanochtend is ook het eerste schip met evacuees vertrokken uit Tacloban, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. En in dat laadruim zaten tientallen honderden gezinnen onder een blauw zeiltje met heel weinig bagage, want ze hebben geen spullen meer. Zij uh, waren ingescheept voor een bootreis van 12 uur naar een ander eiland. En dan willen ze van, daar, van daaruit op zoek naar hun familie of een andere plek omheen te gaan. Zondag vertrekt het volgende schip met evacuees uit Tacloban. Dat neemt op de terugreis meteen hoop goederen mee. De PvdA wil dat de staat een boete betaalt als een burger een rechtszaak tegen de overheid heeft gewonnen. De partij hoopt dat de overheid daardoor vaker conflicten oplost zonder een rechter. Dat kan veel geld besparen. Volgens de PvdA is dit een van de manieren om de bezuinigingen in de rechtspraak op te vangen. Vanmiddag reageert staatssecretaris Teven op het plan. Voor het eerst in de Duitse geschiedenis staat daar vandaag een oud-president voor de rechter. Christian Wolff, bondspresident tussen 2010 en 2012... wordt beschuldigd van zelfverrijking en het aannemen van steekpenningen. In de rechtszaak tegen de CDU-politicus gaat het vooral om een reis naar München... die een filmmaker zou hebben betaald in ruil voor subsidie voor zijn projecten. Wolff spreekt alle beschuldigingen tegen en wees een eerder schikkingsvoorstel af. Burgemeester Ford van Toronto is niet van plan om tijdelijk zijn werk neer te leggen, zoals de gemeenteraad van de Canadese stad heeft gevraagd. Ford kwam onder meer in opspraak vanwege het roken van crack en een dronken woedeaanval waarbij hij iemand met de dood bedreigde. De gemeenteraad van Toronto wil dat de burgemeester met verlof gaat om aan zijn problemen te werken. Maar Ford heeft naar eigen zeggen geen hulp nodig omdat hij niet verslaafd is. Op Schiphol heeft de marechaussee twee vrouwen uit Ecuador aangehouden die geld in hun lichaam hadden meegesmokkeld. Samen hadden ze 400.000 euro in lichaamsholten verstopt en ingeslikt in plastic bollen. De vrouwen waren op weg naar Spanje en gedroegen zich verdacht, zegt Robert van Kapel van de marechaussee. De dames zijn aangehouden door collega's van de douane. En uh, toen ze de eerste geldbedragen in de bagage al vonden, uh, werden we gealarmeerd. Hebben we de zaken overgenomen en nu uh, blijkt dat ze inderdaad 400.000 euro niet alleen in de bagage, maar ook uh, inwendig geduwd en geslikt in het lichaam vervoerd. De vrouwen hadden de biljetten strak opgerold in condooms en die werden vervolgens ingeslikt of vaginaal ingebracht.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 Het weer, een buiengebied, breidt zich langzaam uit over het land. Aan zee is er ook kans op onweer. In Zuid-Limburg valt mogelijk natte sneeuw. Het wordt vandaag zo'n 10 graden. Morgen langs de westkust nog buien. In de rest van het land is het dan droog met af en toe zon. Bijna Zwan heeft al heel wat files zien staan. Ja, vooral ten noorden van Amsterdam. Want er is een ongeluk gebeurd bij Zaandam... bij de aansluiting met de A8. En ja, dat heeft gevolgen voor de dagelijkse file vanuit Hoorn op de A7. Die is lang tussen de aan van Hoorn en Zaandam. Inmiddels 13 kilometer. En je rijstrook is dicht. En verder was er ook een aanreiding in de Drecht-tunnel op de A16 naar Rotterdam. Er staat voor die tunnel 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Straks zijn we weer in de Dorpstraat in Zoetermeer. Wilt u nu alvast kijken? Ga dan naar nos.nl. Hallo, ik ben Kees en ik ben klaar voor Sepa. CEPA, klaar is Kees. Je regelt het zo op cepaklaar.nl van Equins. CEPA, klaar is Kees. Ook als je geen Kees heet, maar Ralf, Farouk, René of Daphne. SEPA klaar is Daphne. <laughs> ja. Ook verantwoordelijk voor de financiën bij uw bedrijf? Regel het vandaag nog op cepaklaar.nl. CEPA, klaar.nl. Ehm. Weer hetzelfde lied, gepakt door oom-agent. Parkeerkaartje verlopen en ik had weer een print. Mijn maat riep, neem Parkline, dan zit je echt geramd. Nooit meer een parkeerboom, van Tilburg tot Amsterdam. Zo makkelijk kan het zijn. Parkline. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Uw bedrijf heeft behoefte aan een professional die je niets meer hoeft uit te leggen. Dat is toevallig.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 Univ weet wat ondernemers beweegt. Zelf ervaren waarom we de beste zakelijke verzekeraar zijn? Kijk op univnl slash zakelijk. Univ, de verzekeraar zonder winstoogmerk. Daar plukt u de vruchten van. Met QuickFit kan ik u helpen? Ik heb nieuwe banden nodig. Bent u dus... awb lid uh, Ja, maar wat heeft dat... Nou, awb leden krijgen bij QuickFit ledenvoordeel op onze topmerkbanden. Oh, nou, komt dat even mooi uit. Zeker, dus kom naar QuickFit met uw awb lidmaatschapskaart Helpen wij u met de keuze voor nieuwe banden. Of kijk even op quickfit.nl. Ervaar zelf waarom Univé de beste zakelijke verzekeraar is. Kijk op univénl slash zakelijk. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Het zegt helemaal niets en toch is de PvdA er blij mee. De winst bij de verkiezingen in Friesland, hoort u straks meer over. En natuurlijk de Filipijnen. Er is hulp en er komt hulp. Maar het is bij lange na niet genoeg. Six days after de storm, the UN's emergency aid chief says progress is far too slow. Zeker 600.000 mensen op alle eilanden van de Filipijnen zijn zonder huis, water, inkomsten, voedsel. Internationale hulporganisaties werken met man en macht om de ergste nood te lenigen, maar de voedselpakketten die worden uitgedeeld zijn lang niet toereikend en leveren ook maar een paar dagen verlichting. Niet alleen op Leten en Samar is de verwoesting groot... ook eilanden in de buurt zijn zwaar getroffen. Marcella Bos van hulporganisatie ICO is bijvoorbeeld op het eiland Panay. Mevrouw Bos, hoe lang bent u daar al? Uh, inmiddels twee dagen. En wat heeft u daar gezien? In het uh, noorden van het eiland waar ik uh, gisteren uh, naartoe ben geweest... Zie je vooral uh, verwoeste gebieden. En dan gaat het om huizen, om uh, landbouw, ondergestroomde um, rijstvelden. Dus uh, de verwoesting is groot. Mm -hmm. En heeft dat ook te maken daar met uh, de vloedgolf, zoals die bijvoorbeeld het eiland Leten heeft uh, getroffen? Wat ik heb begrepen uit de verhalen van de mensen hier, is dat het vooral uh, de wind is geweest. Een uh, 350 kilometer per uur die uh, over het land heen heeft geraasd. Zo. En uh, wat hebben de mensen nodig op Panay? In Panay hebben ze nu nodig uh, voedsel, uh, drinkwater, medicijnen, boten, uh, financiële middelen om, uh, om bijvoorbeeld zaden te kopen om weer te beginnen met uh, landbouw en tenten. Mensen mm -hmm. hebben uh, behoefte aan onderdak. Ja, ja, dat is ook op het eiland Leten het geval bijvoorbeeld. En Samar, uh, heeft u het idee... want er is natuurlijk veel aandacht voor die twee plekken... voor die twee eilanden. Heeft u het idee dat de situatie daardoor... Ja, op waar u nu bent, wordt weggedrukt door alle aandacht... voor, uh, voor bijvoorbeeld Leten? Uh, ja, dat gevoel heb ik wel. We zijn uh, in Panai-eiland huis begonnen... omdat we hier snel ter plaatse uh, uh, hulp kunnen verlenen. In Leten en Samar is de situatie... Uh, te gevaarlijk voor ICO en onze partners om nu te werken. Dus wij focussen ons op die gebieden waar mensen ook hulp nodig hebben... maar waar de overheid, uh, het systeem nog wel in stand is. Dus we proberen hier nu op korte termijn heel snel uh, de mensen te helpen. En niet te wachten totdat de veilig, uh, situatie zo veilig is dat we aan de slag kunnen. Mm. Dus we proberen eerst uh, Panai Eiland. En naarmate de situatie verbetert in Lete en Samar zullen we ook die kant op gaan. En de situatie op Lete en Samar is zo onveilig um, dat u daar niet kan werken, zegt u. Dat, heeft dat te maken met de plunderingen en zo? Het heeft daarmee te maken, plus dat um, ICO natuurlijk niet zelf met um, um, goederen komt. Dus wij werken met lokale partners. En die hebben op een moment aangegeven dat het voor ons lastig is om daar te werken. En zij maken nu een inventarisatie van de situatie. En op basis daarvan gaan we op termijn uh, naar die kant. Goed. Maar vooralsnog willen we snel mensen helpen. En de nood is hier hoog. Dus morgen en overmorgen en de dag daarna zijn we bezig om hier de mensen van hulp te vrienden. Op het eiland Panay, dus. Marcella Bos van hulporganisatie ICO hoorde u. Ja, en terug naar later. Eh, overlevenden willen natuurlijk snel familie en vrienden bereiken. Maar dat is niet eenvoudig. Het kan nog maanden duren voordat bijvoorbeeld... mobiele telefoons het weer doen. Terwijl bellen toch echt een basisbehoefte is... merkte onze verslaggever Matthijs van der Wiel vanuit Tacloba. 799-955... What are you calling? Uh, my aunt, in Cavite, in Manila. Een tent op het pleintje voor het gemeentehuis. Met daarin een tafeltje en daarop een satelliettelefoon. Si, si, Hallo, America si, Daarmee wil je rechtstreeks via een satelliet. Die doet het okay, ook lang. nog okay, lang, okay. als op de grond. Alle netwerken uit zijn gevallen zoals hier staan dus mensen in de reizen moeten een briefje afgeven met het telefoonnummer dat gebeld moet worden. free call, free call, En dan gaat de stopwoordzaam, want je krijgt precies drie minuten. En daarna moet je afronden. We're from Smart Communications, one of the biggest telecommunications here in the Philippines. Hij is van de grootste telefoonprovider op de Filipijnen. Also we find another way to Help them. Call their loved ones. Call them. We want to know their loved ones. They are alive. Ze hebben dit nu georganiseerd om mensen toch te kunnen laten bellen. Hoe lang gaat het duren voordat het netwerk is hersteld? We don't have any idea yet, since the equipment will be ordered from other place. What do you hope? I'm hoping for um 3 to 6 months. Weet hij niet? Kan wel drie tot zes maanden duren. Pijnigen, pijnigen aan Brandy Lace. Hier zijn aan de ene kant mensen heel erg blij dat ze voor het ah, eerst contact kunnen krijgen met geliefden. The greatest news to hear is uh, that we are safe here. Don't worry. So this is the first communication line. Maar in ditzelfde tentje lingen heel veel tranen. Yes, so many crying here. They lost some their loved ones. Bij uh... de mensen die hier het slechte nieuws horen. Waar gaan we openstaan? Zie je, bye bye, bye bye. Selamat jas, is hij. Maar bye bye. Heeft haar tante kunnen bereiken in Manila om af te spreken of zij naar de hoofdstad gaat of haar tante hier naartoe komt. Um, if ever we can go to Manila, or she will be the one who will come here to get us bijdrage van Mathijs van de Wiel vanuit Tacloban, een van de zwaarst getroffen steden. Zwaar getroffen door de Orkaan. Op onze website vindt u nog veel meer over de Orkaan en alle gevolgen van die. Bijvoorbeeld die hulpvlucht van de samenwerkende hulporganisaties die onderweg gaat vanochtend naar de Filipijnen vanuit vliegveld Eindhoven. We zijn daarbij. en U vindt daar ook meer nieuws over op nos.nl. .no. En straks koning Willem-Alexander, die wil Sint Maarten heel graag bij het koninkrijk houden. Dat zei hij bij het vertrek vanaf het eiland. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Eerst naar Friesland. PVDA heeft de gemeenteraadsverkiezing in Heerenveen en Leeuwarden gewonnen. In Alfa aan de Rijn werd ook gestemd. Daar werd het CDA de grootste partij. En in de Friese Meren won de Friese Nationale Partij. Opkomst was niet bepaald hoog. In Leeuwarden kregen de Sociaaldemocraten er een zetel bij... zag verslaggever Joris van der Kerkhof. Dit is een romantisch liedje. Dus als je lover niet bij je staat... Het stadskantoor in Leeuwarden, muziek. En ook, waar het allemaal om gaat, de uitslag van de verkiezingen. De burgemeester van Leeuwarden, eerst over de opkomst. is 39,5 En dan over de winnaar. Zijn partij, maar als burgemeester staat hij natuurlijk boven de partijen. Zijn Partij van de Arbeid heeft hier gewonnen. De Partij van de Arbeid gaat van 11... 12 en de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, grote poster, Henk, werkt. Wethouder hier in Leeuwarden wordt op de schouders genomen. Eén groot gejuich. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe kan dat nou? Ja, uh, daar moet ik zelf ook nog even over nadenken. We hebben volgens mij een hele goede campagne uh, gevoerd. Uh, dit is de meest zichtbare campagne die we in uh, tientallen jaren hebben gevoerd. Uh, met Henk werkt. Met Henk werkt. En uh, ja, dat heeft de vrucht naar geworpen, uh, denk ik. Voor Leerwaarde en ook voor het land? Uh, nou ja, ik denk wel dat dit uh, voor de PvdA landelijk ook een hele goede uitslag uh, is. Uh, als we hadden verloren, dan had dat... Denk ik ook afgestraald op uh, Diederik Samson en de zijne. Maar ja, nogmaals, uh, ik moet deze winst ook even verwerken. Ook even uh, analyseren waar dit nou precies door uh, komt. Die glimmende ogen, zijn die van vermoeidheid, van blijdschap? Of is het ook een beetje emotie? Alle drie, denk ik. Uh, ik ben uh, heel erg moe. Uh, maar daar, als je zo'n uitslag krijgt, dan ben je één, één keer over je moeheid heen. Uh, het, het heeft me ook uh, geraakt en ik ben natuurlijk, ja, we zeggen in Friesland aan, u Ik ben heel erg blij. Dankjewel. Wijnand Zwaan, ben je ook een beetje blij? Uh. Daardoor? <laughs> nee, nou, daardoor? Nee, niet <laughs> daardoor. Hoe is het met de files? Ja, Dat bedoel ik de, uit. de files die blijven wel groeien. Zeker op de A16 vanuit Breda. Want er was een aanrijding bij de Drechttunnel. En uh, één tunnelbuis is dicht. Op zich een kleine aanrijding, maar de file is wel meteen 7 kilometer. En ten noorden van Amsterdam, een ongeluk bij knooppunt Zaandam. Eén uh, rijstrook is dicht en daardoor is de file op de A7 lang. Er staat uh, vanuit Hoorn, tussen de Afrikaan van Hoorn en knooppunt Zaandam, inmiddels 14 kilometer. En Mark-Robert Visser, is het druk in de Dorpsstraat in Zoetermeer? Ja, het, uh, het leven begint hier langzaam te beginnen. Uh, ik was vanmorgen al bij de bakker die uh, net de deuren in zijn gloednieuwe gevel opende. En toen zei uh, meneer Oosterbroek tegen mij, daar ben ik geboren. Dat klopt, nummer 123, Dorpsstraat, Zoetermeer. En meneer Oosterbroek zit nu op nummer, wat, waar zijn we nu? 101, 101 hè? 101, zeg maar, Lon. Lon, lon de goedemorgen. De boernam, goedemorgen, druk met, uh, met het uh, lossen van... Klopt. Ja, de verse vis. Uh, zoals iedere dag. Uh, nou ja, zes dagen in de week, uh, ochtends naar en Scheveningen. Uh, nou, Laten we eens even kijken uit. wat u in de auto heeft. Wat uh, heeft u allemaal uh, uh, meegenomen? De haring is er net uit. De haring is er uit. Even kijken. De haring is eruit, de garnalen zijn er net uit. We hebben nog een stuk. We hebben nog zalm, kabeljauw gaat er ook zo uit. Nou, en het stoepje wordt de, nog even geveegd. Ja, de, de veegdienst is er. En, uh... Goedemorgen, hallo! Ja. Steek zijn hand op? <hijf> Precies. Nou ja, goed. En voor de rest, net als iedere dag: uh, ja, de vis uh, keuren, uh, neerleggen, presenteren en uh, snijden. Ja. En dan om negen uh, uur ook weer de klanten te gaan begroeten. Laten we even naar binnen gaan. We kunnen eens even kijken, de kabeljauwfilet doet momenteel 2,85 per 100 gram, ja, is wat is nou hot op dit moment? Uh, hot, ja zoals altijd, uh, lekker de gebakken vis, de kibbeling, maar ja. Uh, ja, wat je ook gelukkig steeds meer ziet, dat is uh, dat mensen uh, ja, via internet of uh, kookdingen op televisie, uh, producten zoals tonijn, tong, uh, zeebaars en zo uh, gaan eten, Probeer, dus uh, ja. gewoon thuis lekker koken. Ja. U bent, mag je wel zeggen, in het hart van de economische crisis begonnen, hè, in 2009, gewaagd om dan een zaak te beginnen. Ja, dat klopt. Het is, uh, U durft? Denk, denk ik altijd beter om uh, te beginnen met tegen de stroom in te roeien... Ja. dan uh, met de stroom uh, uh, mee te drijven. En, uh, want ja, daar word je sterk van. Maar hoe is dat zo gekomen? Dat in 2009 een nu viswinkel te beginnen? Uh, vis is altijd al mijn passie geweest. Vroeger ook wel in de vis gewerkt. Maar nooit voor, me, voor mezelf op deze schaal. En uh, ja, gewoon een, uh, een heel lang gekoesterde jeugdwens ja. uh, die, die uit is gekomen. En hoe gaat het? Ik durf bijna niet te zeggen, maar goed. Echt waar? Ja, ik verkoop vis en geen flauwe kul, Dus het is echt waar. Juist, dat is uw geheim. U verkoopt vis en geen flauwe kul. Ja, ik heb eh, altijd eh, al vroeg geleerd, vertel maar zoals het is. Gewoon eh, eerlijk product, eh, tra traceerbaarheid, oorsprong, versheid, eh, hoe het allemaal in elkaar zit. Vertel het consument gewoon zoals het is. Nou, en dat sluit gelukkig aan op de jongste ontwikkelingen van de laatste jaren op internet. Want mensen kunnen dingen zelf ook uitzoeken en doen huiswerk. Ja. Nou, dat is alleen maar ideaal als je normaal goede handel drijft. Ja. Zeg, eh, straks om half tien is het zover hè? Ja, dan eh, komen de cijfers. Ja. Is dat iets waar u ook op zit te wachten? Nou uh, ja, wat, wat, ik, ik denk dat het gewoon uh, erg leuk is dat het een psychologisch effect kan hebben bij uh, mensen. Maar ik hoop ook zeker dat het een signaal is voor de overheid en de bankenwereld... om uh, uh, te zorgen dat de boel uh, financieel op orde blijft. Geen zeepbellen meer, en uh, gewoon uh, gedegen boekhouding. En, uh, ja. Dat wil de consument, dat hoor je in iedere dag. Ja. Wat denkt u wat het wordt? Want ja, u ziet hier natuurlijk heel veel mensen aan de toonbank. Hoe is de stemming? Nou, het leeft niet op grote schaal, zeg maar, die bekendmaking van de cijfers. Maar als het straks in de krant staat, dan is het wel een aantal dagen het gesprek van iedere dag. En, ja. Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is dat we, dat we positieve dingen. We hoeven het niet op te kloppen of te verzinnen. Maar positieve dingen is gewoon belangrijk voor de mensen. Hartstikke goed. Nou, ik zou zeggen, laat even verder uit. En dan gaan we straks. Want u bent niet alleen visboer, maar ook nog voorzitter van de winkeliersvereniging. Gaan we nog eens even praten over hoe het hier is in de Dorpstraat. Goed? Ja, het is helemaal geweldig en ik praat er graag over. Doen we dat straks. Oké, okay, gaan we nu de vis uitladen. Tot zo. Kijk eens aan. Maar Robin Visser gaat zijn handen vies maken vanochtend in Zoetermeer. Wij praten na half acht over voetbal met Filip Koken. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. You know, I'm no good Amy Winehouse. Jammer dat ze er niet meer is. Het is zes minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Koning Willem Alexander wil Sint Maarten graag bij het Koninkrijk der Nederlanden houden. Ook ziet hij grote vooruitgang op het eiland. Hij wil Sint Maarten daarom graag blijven dienen, zei hij gisteravond tijdens de afsluiting van zijn bezoek. So I am sure that, with the capacity of this island we can take the hurdles and remain one strong kingdom. On this side of the Caribbean en on de andere side van the Netherlands. And we look forward to serve you in that capacity. Thank you very, very much. Koning Willem-Alexander, gisteravond tijdens de feestelijke afsluiting van zijn bezoek aan Sint Maarten. En hij sloeg daarmee duidelijk een andere toon aan dan premier Rutte. Want die zei afgelopen zomer nog tijdens een werkbezoek aan het Caribisch gebied. Als u eruit wilt uit het koninkrijk, dan belt u maar even en dan regelen we dat wel. Ook vond hij, Rutte, dat Sint Maarten de corruptie moest aanpakken. Koning Willem Alexander was een stuk positiever. It was not long ago that I visited the island together with my mother, then Queen Beatrix, two years ago. And we then visited the youngest island within the kingdom of the Netherlands. And we saw the incredible work that has been done here already. And now, jaar years later, we are very impressed. Met alle verbeteringen die we hebben gezien, En het is heel goed om te zien wat er is gedaan en niet altijd te noemen wat er niet is gedaan. Bij de bewoners werd de boodschap van de koning in ieder geval goed ontvangen. Bevallig. Wonderbaar. Is hij he recht? Heel recht. Op target. Het kon niet meer recht zijn. Ja. Ja. Hoe komt hij? Hij kwam direct naar het punt. was het punt? Het punt dat we sinds 10-10 hebben maar Sint-Maarten is ook het land waar Nederland zich nog steeds veel mee bezighoudt. De Nederlandse regering heeft een onderzoek geëist naar de integriteit van de bestuurders, want er is sprake van corruptie. Een heikel punt erkent ook de premier van het land, Sarah Westcott. Je hebt dergelijke dingen op Sint-Maarten. Um, dat heb je overal. En Sint-Maarten is geen uitzondering. hoor. En natuurlijk moeten wij um, als een jong land steeds die uitdagingen... Aankunnen. We moeten kijken hoe wij verder het land Sint Maarten opbouwen, want dat, we zijn echt nog steeds in een opbouwfase. Hè? Voor vele mensen, politici is het een hele nieuwe situatie. En om, um, ja, het is, het is echt opbouwen. En, en het, het zal nog een tijdje duren. Hè? Het was natuurlijk ook vanavond feest. En er komt zoiets ook niet aan de orde. Dat begrijp ik ook wel. Maar u heeft hem een dag binnengehaald, ja, rondgeleid. Ja, ja, ja. Is er over... Um, niet, niet, niet heel inhoudelijk. Hè? Niet heel inhoudelijk. Natuurlijk um, weet de koning wat er zich in de landen... en in, vooral de Caribische landen um, afspeelt. En daar heeft hij zeker oor naar. Maar tijdens dit bezoek hebben we echt niet een lange tijd kunnen zitten... en echt kunnen praten. Maar hij heeft um, zeker belangstelling voor wat er hier allemaal gebeurt.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 Kijk op zwitserleven.nl slash paren. Dit is Radio 1. En het is half acht. We gaan naar Dorot Megens voor het NOS Journaal. De PvdA is de winnaar van de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen in Friesland. De partij heeft zowel in Leerwarden als Heerenveen gewonnen. In fusiegemeente de Friese Meren won de Friese Nationale Partij. Ook in Alfa aan de Rijn waren raadsverkiezingen gisteren... vanwege een aanstaande herindeling. Daar heeft het CDA de meeste stemmen binnengehaald. De hulpverlening aan de orkaanslachtoffers op de Filipijnen komt steeds meer op gang. Zo'n 49.000 mensen in en rondom Tacloban hebben een voedselpakket gekregen, meldt de VN. Vanochtend zijn zo'n 2500 inwoners van Tacloban geëvacueerd met een militair transportschip. Ze worden naar een ander eiland gebracht. Op snelwegen waar s'avonds de verlichting wordt uitgeschakeld, is het vaak drukker dan Rijkswaterstaat bij de invoering van de plannen beweerde. De kans op ongelukken is daardoor mogelijk ook groter dan gemeld, schrijft de Volkskrant. Sinds september wordt op sommige snelwegen de verlichting s'avonds laat uitgeschakeld om geld te besparen. Vooraf zei Rijkswaterstaat dat daardoor de veiligheid niet in het geding zou komen, dat er dan weinig verkeer is op die weggedeelte.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 En voor het eerst in de Duitse geschiedenis... staat er vandaag een oud-bondspresident voor de rechter, Christian Wolff. Bondspresident tussen 2010 en 2012... wordt beschuldigd van zelfverrijking en het aannemen van steekpenningen. De rechtszaak gaat het vooral om een reis naar München... die een filmmaker zou hebben betaald in ruil voor subsidie. Wolff ontkent. En dat zijn de hoofdpunten. En voor het weer gaan we naar weerplaza.nl. Michiel Zeverin, we moeten een beetje door de buien... tussen de buien doorrennen, hè, vandaag? Uh, dat klopt. Goedemorgen, Lara. Goedemorgen. Maar dat gaat dan vooral op dit moment voor de westelijke provincies. Daar valt inderdaad wat buigen neerslag. Uh, in het oosten van het land is het nog droog. En ik denk dat daar de dag met zon begint. Daar niet te vroeg juichen in de loop van de dag. Gaat ook daar de bewolking toenemen. En dan gaat er ook daar wat regen, motregen of uh, ja, iets meer buigen neerslag vallen. Het, uh, het is een heel wisselend weerbeeld vandaag. Met ook grote verschillen tussen het westen en het oosten. Want in het westen blijft de aanvoer van buien de hele dag eigenlijk doorgaan. Daar wordt het pas vanavond droger. Neemt vanmiddag bovendien ook nog de wind toe naar winkracht 6. Misschien winkracht 7. Wel temperaturen daar dan van 10, 11 graden. Terwijl het in het oosten ja, toch veel minder is met de neerslag. Maar daar wordt het dan slechts 6 graden. Dus daar is het dan wel weer wat aan de koude kant vandaag. Goed, ik spreek je over een uurtje, Michiel. Dank je wel. En de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De focus van deze ochtendspits ligt op de A7 en de A16... want dat zijn de twee snelwegen waar ongelukken zijn gebeurd. Die maken het dagelijkse files daar extra lang. De A7 vanuit Hoorn staat tussen de afrit A van Hoorn en Knoop Zaandam 16 kilometer. Gelukkig zijn daar alle rijstroken wel weer vrij. Er is trouwens ook een aanrijding op de A13 vanuit Den Haag. Voor Delft staat 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En op die A16 vanuit Breda. Tussen Zevenbergse hoek en de Drecht-tunnel maar liefst 14 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Het Gaat om één tunnelbuis. Op zich een kopstaartbotsing, maar de afhandeling duurt toch vrij lang. Verkeer naar Rotterdam kan dan ook beter omrijden via de Heine noordtunnel Over de A17, A59 en de A29. Straks de aanloop naar het WK Voetbal. Druk op rechtsbijstand en PvdA-leider Samson. Over de resultaten van zijn partij in de lokale verkiezingen.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 Taken seriously. Goedemorgen, het is vijf minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De PVDA heeft goede zaken gedaan in Leeuwarden... De Sociaaldemocraten democraten wisten een zetel te winnen... en gingen van 11 naar 12 gemeenteraadszetels. En ook al waren het gemeenteraadsverkiezingen... de fractievoorzitter van de PvdA, Dieterik Samson, was ook in Leeuwarden en daar trof hij verslaggever Joris van der Kerkhof. Meneer Samson, ziet u dat beeld daar? Ja, dat zie ik zeker. En dat linkse staafje? Ja, dat is heel veel hoger dan de rest. Nou wisten we al, de Partij van de Arbeid is sterk in Leeuwarden... maar ik ben ontzettend blij dat we nog iets sterker zijn geworden. 12 zetels.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 Na dat herfstakkoord zag je de rust een beetje terugkeren in Den Haag. Er komen betere berichten over de economie binnen. En dat merk je ook achter de voordeur. Mensen worden weer wat hoopvoller, optimistischer. Er komt weer een koper voor het huis of een order voor de ondernemer. We moeten nu allemaal kopen. Nee, nee dat soort oproepen doen we niet meer. En ze hebben op u gestemd. U bent van hier, een jongen van hier. Nou, ze hebben ook op Henk Dijnem gestemd, want dat is helemaal een jongen van hier. En dat is echt een... Uh... We wel ongeveer hetzelfde kapsel. Ja, dat, dat, die doen het goed, hè? Dat, uh, zonder haar. Nee, het is echt een uh, man uit één stuk. ...heeft hij goed werk verricht uh, als wethouder... Uh, is, ...is op en top Leeuwarder, kent ook iedereen... ...en heeft echt als een beest campagne gevoerd. Ik wil je nog eens naar het staatje kijken daar? Ja, mooi hè? En u vindt het fijn om weer eens een keer blij te mogen zijn? Ja, dat ben ik de afgelopen tijd wel vaker hoor... ...maar niet, niet zo vaak over verkiezingsuitslagen... ...want dit is de eerste keer sinds het kabinet aan is getreden. Waarover dan wel? Over allerlei gewone kleine huiselijke dingen. <laughs> er is nog genoeg lol in het leven. Nou... Ja. Gelukkig maar. Voor het landelijke beeld gaan wij naar Joost Vullings. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hadden dit al een beetje voorspeld. Um, iedereen vult de uitslag in zoals hij wil. P van der A, de A is tevreden. Is dat een terechte claim? Ja, dat ja, is, wel, is wel een terechte claim. Kijk, Als je, als je kijkt naar de, peilingen, de landelijke peilingen van de vorige verkiezingen... en hoe ze er nu voor staan... Ja, dan hebben ze eigenlijk beide peilingen verslagen. En, en uh, dan heb je het goed gedaan...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 Voor de komende ja, tijd. dat je, is, dat wat is zegt, vaak dat, wat ze in partijen natuurlijk ook proberen te doen. Dat zie je ook op, weet je, op Twitter, dat al die politici zeggen... van, zie je wel, we hebben een goede campagne gevoerd en nu op naar maart. Mm -hmm. Ja, die proberen dat, dat, dat goede gevoel wat dat losbrengt in de partij... maar ook dus natuurlijk bij D66 een, een grote winnaar van de verkiezingen. En GroenLinks heeft ergens winst geboekt. Dat, zie je dat, dat grijpen ze allemaal aan om een goed, uh, goed gevoel te creëren. Ja, CDA, PVDA, GroenLinks, allemaal blij met de uitslag. Is dat hetzelfde ja, verhaal? Ja, ik het zei, ja, het CDA heeft het goed gedaan in Alphen aan de Rijn. Nou ja, dan, dan, dan focus je nou op als partij. Daar zijn ze de grootste geworden. Uh, ja, er is eigenlijk maar één partij die, die, die minder blij kan zijn van de grote partijen. Dat is de, de VVD. Ik bedoel, en die horen we niet zo, hè? Nee, dan zou je op zich van een klein verliesje verwachten. Maar ja, zij verliezen dan overal. Uh, ja, dat, dat, uh, maar goed, als je dan probeert te verklaren... dan kom je misschien toch wel weer bij lokale oorzaken uit. Bijvoorbeeld in Alphen aan de Rijn hebben ze een, uh, een, een grote concurrent, een lokale partij...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 Nee, sowieso lokale campagnes. Want de opkomst is natuurlijk altijd veel lager dan bij landelijke uh, verkiezingen. Het is vaak uh, uh, de zaak te zorgen dat de kiezer jou leuk vindt. Maar vooral ook de zaak... Uh, uh, or, de, de, de, ja, je moet ervoor zorgen dat de kiezer die jouw sympathie voor je heeft... ook echt naar de stembus gaat. Mm -hmm. Dat is vaak de kunst van een, van een lokale campagne. Goed. Joost Vullings, dank je wel. We gaan meteen door naar Filip Koken voor de Sport. Filip, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Ik begin met jou met het voetbal. Want er zijn gisteravond twee wedstrijden gespeeld in de WK-kwalificatie. Belangrijkste voor Nederland was de wedstrijd van Jordanië tegen Uruguay. Hoe zit dat ook alweer? Ja, hoe zit dat ook alweer? Uruguay is nummer 6 op de wereldranglijst. Nederland de nummer 8. Uh, Brazilië is als gastland als groepshoofd geplaatst. Datzelfde geldt dus voor de nummers 1 tot en met 7 van de wereldranglijst. Zou Uruguay verliezen van Jordanië, dan zakt Uruguay... Onder Nederland uh, op die wereldranglijst. En zou Nederland ook groepshoofd zijn in Brazilië bij het WK? Dat is heel belangrijk. Daar schijnen we heel erg wakker van te moeten liggen Doe mij een sportland met zulke problemen. Ja, nou maar, inderdaad. Uh, ja, want het is toch leuk om tegen een heel sterk land te moeten spelen op een WK. Dat is voor ons leuk en voor Nederland zelf dat denk ik ook niet slecht. Ja, en Uruguay won trouwens ook met 5-0 van Jordanië. Het werd geen feestje in Amman. Ook niet voor koning Abdullah die daar op de tribune zat. Het werd nogal een anticlimax. Jordanië had voor het eerst in de historie uh, het WK kunnen bereiken. Dat gaat, niet bere uh, dat gaat niet gebeuren. En in die andere wedstrijd uh, die gisteren werd gespeeld, won Mexico met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Dat ook is dus ook een al gezegd. Ja, hey, ja en... die gaan dus allemaal door. Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, bij deze staat opgetekend. De play-offs, Welke wedstrijden krijgen we nog? Ja, we krijgen nog uh, vijf wedstrijden in Afrika. Daar is al een eerste wedstrijd gespeeld. Daar krijgen we nog de returns van. En nog vier duels in uh, Europa. Met natuurlijk als leukste wedstrijd Zweden, Portugal, uh, en Ronaldo. Uh, ja, uh, wat zei je op het laatst? Want je was uh, een beetje robot terug op Ik het eind. Ik zei dan tegen Cristiano Ronaldo. Eén ja. van die twee supersterren zal het WK moeten missen helaas. Oké, okay, ja. goed. Dan bijzonder nieuws uit de wereld van het wielrennen. Philip, uh, de internationale wielerbond UCI... gaat akkoord met een onderzoek naar hun eigen rol... bij de dopingschandalen. Dat lijkt mij wel een doorbraak. Ja, het is een doorbraak. Het ja, gaat akkoord lijkt me niet helemaal de juiste omschrijving. Want het is altijd een speerpunt geweest van de nieuwe president... van Brian Cookson. Die zit daar sinds een paar maanden. Die wilde dat. Heeft hij ook al aangekondigd in zijn eerste officiële reden. Ja, veel wielerliefhebbers Die zijn moe van doping... en van alle dopingnieuws en dopingverhalen. En dan roepen ze, ja we moeten, uh, uh, moeten vooruitkijken, we moeten niet achterom kijken. Maar er bestaat geen toekomst als je niet hebt afgerekend met je wielenverleden. Als het verleden je kan blijven achtervolgen. En dat kan nu, want Rasmussen bijvoorbeeld heeft in zijn befaamde boek nu gezegd... Uh dat hij in 2005 in de toer werd gehouden... terwijl hij was betrapt op bloeddoping. Lance Armstrong, daarover gaan ook die verhalen... dat hij in 1999 van een paar keer positief was bevonden... en dat door medewerker van de UCI hij niet uit de toer werd gehaald... en niet positief werd getest, tenminste niet in het openbaar. Ja, dat moet onderzocht worden. En deze meneer Koeksen, die wil dat graag. Het lijkt me een heel verstandig besluit... om een onafhankelijke commissie in te richten. Philip Koken, dankjewel. Door naar Wijnand Zwaan. Hoe is het op de A16, Wijnand, met nou, die uh, drechtunnel? Ja, op zich goed nieuws, want de drechtunnel richting Rotterdam op de A16... is weer vrijgegeven A. na een aanrijding. Nou, ook goed nieuws op de A7 ten noorden van Amsterdam... want de rijstroken bij Knopend Zaandam zijn na een ongeluk ook weer open. Het is wel zo dat nu de buien er lekker in komen, dus er zal vast nog van alles gebeuren. We zien ook nog een aanrijding op de A13 vanuit Den Haag nu... voor Delft, 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Gaan we gaan weer naar de rechtsbijstand. Die staat onder druk door bezuinigingen. We hoorden eerder vanochtend al de Consumentenbond. Die vinden dat het consumentenrecht in het fundament wordt aangetast. En ook de PvdA zit bezuinigingen niet lekker. Afgelopen maandag protesteerden de strafrechtadvocaten tegen de bezuinigingen. Voorzitter Bart Nooit Gedacht van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Zei toen in onze uitzending dat de toekomst van de rechtsbijstand volgens hem zelfs op het spel staat. Dat zal erop neerkomen dat uh, zelfs kantoren omvallen, uh, maar ook dat, uh, ja, dat er meer uh, kosten zijn dan baten. En dan uh, ja, zul je geen advocaten bereid zien om tegen die uh, basisrechtbijstand te verlenen. En dat baart de PvdA zorgen. De partij hoopt met wat maatregelen de gevolgen van die bezuinigingen te beperken. Jeroen Recoer, Kamerlid voor de PvdA, Goedemorgen. Goedemorgen. Toekomst van de rechtsbijstand staat op het spel. Volgens Nooit Gedacht kunnen mensen met kleine beurs... niet meer rekenen op de hulp van de advocaat. We hoorden dat eerder vanochtend ook van de Consumentenbond. Het consumentenrecht staat onder druk. Deelt u uh, al deze kritiek? Uh, ik deel wel al die zorg. en Niet zozeer voor de advocaten zelf. Die vind ik het beste. Maar vooral voor de mensen die dat het hardste nodig hebben. En vooral voor de kwetsbaren onder de Nederlanders. Die zijn afhankelijk van die rechtsbijstand. En voor hen is het wel noodzakelijk, is het noodzakelijk dat ze... Ook echt, als ze een serieus conflict hebben, naar de rechter kunnen. Dus daar, daar moeten we wel aan werken. Eh, met kwetsbaren bedoelt u uh, de consumenten, mensen met een kleine beurs? Ja, nee, een kleine beurs. Maar ik denk aan, aan daklozen bijvoorbeeld. Dat zijn mensen die ook uh, soms afhankelijk zijn van de overheid. En ook voor hen geldt de rechtsstaat. Ook zij moeten naar de rechter kunnen. Mm -hmm. Maar goed, er moet bezuinigd worden. Dus uh, ja, welke uh, wel. konijn tovert u uit de hoge hoed? Uh, ik, ik tover aantal konijnen uit de hoed. Maar de, maar de belangrijkste is misschien wel dat ik, dat ik de overheid zelf heel duur ga maken... als, uh, als ze naar de rechter gaan. Vooral als ze uh, procedure verliezen. Mm -hmm. En dat dwingt de overheid om heel vroeg met een conflict met een burger... in te grijpen en dat op te lossen. Anders loopt, loopt, loopt het bedrag enorm op voor ze. Uh, anders loopt het bedrag enorm op. Uh, uh, en dat doet diezelfde overheid pijn... want die heeft dat bedrag nodig voor andere zaken. Dus het is een hele makkelijke oplossing voor de overheid... om Eerder naar de burger te gaan en eerder het probleem op te lossen. Zo in de bezwaarfase. Nog eerder. Gewoon als er een probleem is, bellen en oplossen. Ja, want anders, wat, wat gebeurt er als uh, de overheid een rechtszaak tegen een burger verliest? Dan wil ik ze een heel hoog griefrecht uh, laten betalen. Want 1500 euro per zaak of meer. Nou, je kan je voorstellen, UWV of een, of een overheidsinstantie... die heel veel zaken heeft lopen, dat gaat uh, enorm in de papieren lopen. Dus uh, dat, dat is een prikkel om echt zo snel mogelijk uh, aan de slag te gaan. En dat is goed voor burgers, die hebben een probleem snel opgelost, maar dat is ook goed voor, de, voor het geld. Mm. Uh, want dat scheelt natuurlijk een hoop kosten van procedure, een hoop kosten die je ook aan advocaat bijstand kwijt bent. En die kan je weer inzetten op andere terreinen. Ja, maar zegt u daarmee dat het dan mogelijk is om op deze manier ook die bezuinigingen, dus het um, verkleinen van het bedrag dat advocaten krijgen um, omdat. ...op te heffen? Uh, nee, het verkleinen van het bedrag van advocaten... ...ook daar ga ik uh, naar kijken. We hebben vanmiddag een debat met de staatssecretaris hierover... ...dat betreft alleen strafrechtadvocaten... Uh, die, ...die echt uh, uh, zaken doen waar veel tijd in gaan zitten. Uh -huh. Nou, ze hebben wel duidelijk gemaakt... ...dat dat de gespecialiseerde advocaten... advocaat echt pijn doet... ...en dat die kantoren gewoon met verlies gaan draaien... Nou, dat kan niet, dat moet opgelost. Dus die vergoeding, ja, die vergoeding moet dan hetzelfde blijven? Of waar denkt u dan aan? Nou ja, de advocaten zelf hebben voorstellen gedaan om het ergens anders te halen. Bijvoorbeeld zeggen, laat het gemiddelde loon van alle advocaten... nou die sociale advocatuur doen wat zakken. En niet alleen van ons heel erg, maar van allemaal een heel klein beetje. Er zijn er nog een heleboel technische, praktische voorstellen gedaan. Die gaan we allemaal meenemen. En er moet ook serieus naar gekeken worden... want het is onaanvaardbaar als hulp aan de... Alles zwakste niet meer mogelijk is... omdat advocaten met verlies draaien. Ja, gaat is... niet voor de boodschap ja, de ja. van de advocaat gaat mij niet om, maar wel die zwakste. Ja, ja, ja, dat begrijp ik. U bekijkt het van een hele andere kant dan de staatssecretaris. Van Teven uh, zegt dat er te vaak onnodig een beroep gedaan wordt op rechtsbijstand. En u vindt dat de overheid te vaak te lang doorgaat... Met, uh, en, en niet snel genoeg het ongelijk toegeeft. Maar ja, dat kan heel goed hetzelfde zijn. Hè? Als de staatssecretaris zegt... er wordt te vaak onnodige beroep uh, gedaan... om te rechten... dan, uh, dan uh, hoort de overheid daar zeker ook bij. Ja, alleen benadert de staatssecretaris... dan de bezuinigingen van de andere kant ook. Ja, ja, ja dat, dat is helemaal goed. Uh, daar uh, ben ik voor van een andere partij. Uh, maar we hebben wel het, uiteindelijk hetzelfde doel. Want het is natuurlijk wel zo... dat je overheidsgeld zo efficiënt mogelijk moet inzetten. En ook ik uh, zeg dat er bezuinigd moet worden... op de rechtsbijstand. Dat vind ik ontzettend pijnlijk... Uh, maar overal uh, wordt bezuinigd en we kunnen niet zeggen... we zetten hier een groot hek om uh, we kijken niet naar de rechtspijs. Jeroen Rekoeer, Kamerlid voor de PvdA. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. We eens even kijken hoe het is in uh, Zoetermeer in de Dorpstraat. U kunt meekijken trouwens met Mark-Robin Visser. Dan moet u eventjes naar nos.nl. Mark-Robin, hoe is het daar? Ja, nou, de Dorpsstraat wordt, eh, wordt langzaam wakker. Het bouwbedrijf is inmiddels op de stijgers begonnen met hun klus. Zes stadsappartementen vanaf 152.500 euro vrij op naam. Eh, zo te zien zijn ze nog beschikbaar. Er staan hier ook wel wat winkels leeg, maar toch zijn de meeste panden hier bezet. Straks eh, na achter heb ik een afspraak met de voorzitter van de winkeliersvereniging. De visboer. Ik heb hem vanmorgen al even gesproken over de stemming hier. In de dorfstraat. En natuurlijk, uh, allemaal uh, vanwege die cijfers hè, die straks komen. We hopen natuurlijk op een klein plusje. Maar de bakker zei vanmorgen al tegen mij. Nou, 2014 wordt nog moeilijk hoor. En daarna hopelijk verbetering. Uh, hoe doen ze dat? Wat merken ze hier van de uh, crisis in deze dorfstraat? En uh, hoe houden ze het hoofd boven water? Dat is een beetje de zoektocht van vanochtend. En inderdaad, ook met mooie bewegende beelden op het internet en via mijn weblog op nos.nl. Nou, We gaan weer kijken. Mark Robin Visser was dat. Radio en journaal Mediaoverzicht. Lager komt er zo aan. Ik begin even met het mediaoverzicht. De website van Al Jazeera staat de kaart van de Standby Taskforce Volunteers... van de Filipijnen. De kaart maakt inzichtelijk wat er allemaal op sociale media is geplaatst... over de Filipijnen. Op de kaart kun je klikken op nummers om foto's te zien. Het is een andere manier om de omvang van het spoor van verwoesting... dat de orkaan heeft getrokken te zien. Weggevaagde huizen omgerukte bomen en gespleten wegen zijn ook hier weer terug te vinden. Bij Sky News zegt de humanitaire chef van de VN... dat de hulp aan de Filipijnen echt sneller getroffen gebieden moet bereiken. Anders is het onmogelijk om een veiligheidscrisis af te wenden... omdat mensen wanhopig worden door honger en door dorst. A pensioner waits for the job of his life. Die eer valt toe aan Prince Charles... Voorop de Engelse krant The Guardian staat een foto van de man... die vandaag 65 wordt, maar nog altijd wacht op zijn plek op de troon. Hij is inmiddels de oudste en langzittende troonopvolger ooit, schrijft de krant. En bij Omroep West staat op de website een grote foto... van een uitzinnige groep CDA'ers. Dat is ook wel eens leuk om te zien. Ja. Na de gemeenteraadsverkiezingen in, in Alphen gebouwen. aan de Rijn. Ja, ja, waar het CDA de grootste partij werd. Ja, ontzettend blij. Dit hadden we niet verwacht. Omdat eh, Omroep Friesland de winst van PVDA, D66... en de Friese Nationale Partij in Leeuwarden op de voorpagina heeft staan. besteden er aandacht aan. Tientallen omwonenden van een biovergister van Suikerunie in Hoogkerk hebben last van gezondheidsklachten. Het gaat om onder meer irritaties aan ogen, misselijkheid, slapeloosheid en benauwdheid. Meld Dagblad van het Noorden. Omwonenden klaagden eerder al over stank en lawaai nadat de biovergister eind vorig jaar al in gebruik werd genomen. Een buurtbewoner maakte een inventarisatie van de klachten en stuurde een brief naar de eigenaar. Voorpagina Telegraaf alarm om kindermishandeling. De kinderombudsman kondigt aan dat hij een grootschalig onderzoek start naar preventie en slachtofferhulp door gemeenten. Volgens de kinderombudsman Mark Dullaert hebben veel gemeenten de hulp onvoldoende geregeld en vallen veel kinderen daardoor tussen wal en schip. Er is de laatste jaren wel geïnvesteerd in preventie, maar het aantal kinderen dat mishandeld wordt daalt volgens Dullaert niet. En dat ligt nog altijd op 118.000 per jaar. De kinderombudsman wil zijn onderzoek afronden voordat de de gemeente in 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overnemen. Pensioen voor nabestaanden ligt op snijtafel van kabinet. Die beeldspraak is afkomstig van de Volkskrant vanochtend. Versobering of zelfs afschaffing van het nabestaande pensioen... is een serieuze optie in het overleg over het pensioenakkoord, volgens de krant. Volledig afschaffen ligt waarschijnlijk te gevoelig... maar het lijkt bespreekbaar om het nabestaande pensioen te beperken... waardoor de aftrekbaarheid van de pensioenopbouw beperkt kan worden... De Spiegel schrijft over onenigheid binnen de regeringscoalitie in Duitsland. En het gaat dan vooral over de Europese koers. Ja, het CSU wil inzetten op een koers waarbij zwakke landen gedwongen worden... om uit de euro te vertrekken, maar krijgt daarvoor geen medestand. Dat zou blijken uit een document dat De Spiegel in handen heeft. Mark Visser, dank je wel. Ja, graag gedaan. En zo dadelijk, na het journaal van... 8 uur Een gesprek met Aholt-topman Dick de Boer... over de resultaten van Aholt in het derde kwartaal. Daar zijn we natuurlijk erg nieuwsgierig naar. Voornamelijk ook vanwege de cijfers die vandaag komen. Zijn we uit de recessie? Ja of nee? Dat heeft dan te maken met een klein plusje. Hoeft maar een klein plusje te zijn, want dan zijn we al uit de recessie. Dan krimpen we niet meer, of de groei in ieder geval... Economische groei, eh, grote vraag. Dus ook straks aan eh, dik de Boer, Boer of hij dat voelt, of hij dat merkt... aan de cijfers, of eh, consumenten weer uitgeven. Straks meer. BK kwalificatievoetbal op Radio 1.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 UNIT4. Software vooruitgedacht. Kijk op unit4.nl slash cases.